Goedemiddag, ik ben Diel Dit is het nieuws van NOS op 3. Vier schietpartijen in Os hebben mogelijk met elkaar te maken. De afgelopen week werden vier huizen in de Brabantse plaats beschoten. Waarom en door wie is niet duidelijk. Buren zijn angstig en sommigen zeggen tegen Omroep Brabant dat ze willen verhuizen. Maar volgens de burgemeester is dat echt niet nodig. In principe is het wel zo dat het gerichte beschietingen zijn... en dat daarmee gewoon uiteindelijk... Uh... De kans voor omstanders beperkt is dat er iets uh, zou kunnen gebeuren, maar dat hele gevoel van onveiligheid kan voor levendig voorstellen. De politie denkt dat de bewoners van de beschoten huizen elkaar kennen of in ieder geval een relatie hebben. Wat voor relatie is niet bekendgemaakt? Bij een auto-ongeluk in het zuiden van Frankrijk zijn twee Nederlanders om het leven gekomen, melden Franse media. Vijf anderen zouden gewond zijn geraakt onder wie twee kinderen. Het ongeluk gebeurde gisteren. Het mysterie van een verloren trouwjurk uit Zierikzee is opgelost. Een paar weken geleden raasde een tornado over die stad in Zeeland. De wind blies een trouwjurk zo de garagebox van Suzanne in. Ze startte een online zoekactie naar de eigenaar. Nog niemand erover gehoord. Ik kan me heel goed voorstellen dat het ook niet je eerste prioriteit is... na alles wat er is gebeurd en de verschrikkelijke beelden die we gezien hebben. Maar ik hoop langzamerhand dat uh, misschien iemand uh, denkt... Hey, uh, deze hing ook nog in mijn kamer, uh, die mis ik. En na een paar uur is de zoekactie al ten einde gekomen, want de eigenaar heeft zich gemeld. Ze herkende haar trouwjurk meteen, maar had hem nog helemaal niet gemist tussen de ravage. Ze trouwde dik 20 jaar geleden in die jurk. Problemen bij de fanshop van FC Barcelona. Ze kunnen sommige shirts niet meer printen. Dat heeft allemaal te maken met de nieuwste aankoop van de club. Lewandowski komt naar Barcelona. Dus zijn shirts van hem nu super populair. Maar een probleem, er zijn te weinig W's. Tot nu toe was er geen enkele speler bij Barcelona met een W in zijn naam. Dus die letter lag een beetje te verstoffen. En nu hebben ze er ineens twee per shirt nodig. Volgens de club is er de afgelopen tijd gigantisch ingekocht. En moet er weer genoeg W's op voorraad zijn. Het weer, in het oosten en noorden is het bewolkt. Er kan een spad regen vallen. Straks komt de zon er vaker doorheen. Het wordt overal 18 tot 25 graden. Morgen droog en warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat viel op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij de noever 5 kilometer. Met een kwartiertje op en op de N9 vanuit Den Helden naar Alkmaar bij Bergen. 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bij, uh, morgen is het weekend. En um, als eerste een huishoudelijke mededeling. Wij gaan er nu voor vijf weken uit. We gaan met vakantie. Zowel Pim als ik. En uh, Pim is al met vakantie. En uh, vandaar dat uh, Henry er is, mijn echtgenoot. En die moet ook met vakantie? En die moet ook met vakantie. Ah, oh, wat zielig. Ja. Ja, ach goshie. En um, dat zijn de huishoudelijke mededelingen. Wat gaan we verder nog doen? Zandvoort uh, en die is uh, ook even een weekje op vakantie. <laughs> zeg vakantietijd. En um, we hebben straks wel de jingle van Marcel en wat Marcel gaat doen de uh, aankomende maandag. Ja. En ik uh, ben aan het zoeken wat Goedemorgen Zandvoort gaat doen morgen. En um, nou, tot die tijd nog eventjes uh, plaatje. Ja, maar uh, we, we hebben het, ik heb het idee gehad om uh, dat het zomer is. Nou ja, ik weet niet of het echt zomer is, maar ze Afgelopen zeggen het is dinsdag wel. Dus ik heb alleen maar plaatjes uitgezocht met uh, Summer in de titel. En hier komt uh, We Were Evergreen, Summer Fli Flings live. 'Cause I'm trying to tie your arms so I can bury you in lotion Just like I did with that girl of July past And maybe later we can have fun in the ocean Summer things go too fast Got lucky that evening You took me to that beach and we talked for hours We both pretend we'd never be leaving The summer mornings they just glided out your sight But you and I know we could never reconcile But knowing within a mind that you forget my name Summer things are all the same The burning sky, so and you never told me about your, your friend back home. It tasted like the sunshine in my mouth. Ah. Ah. Ah. ah, summer things they go to. Nog wat, wat gaat Goedemorgen Zandvoort doen, morgen. Om 10 uur 6 komt de eigenaar Yves, uh, Jorik Putz... over het nieuwe hotel Paris Amsterdam Beach te praten. Om 10 uh, uur 23 uh, actie tegen het parkeren bij de sportvelden... de golf en de, de Bull Club. Oké. Okay. 10 uur 38, uh, kunstenares Donna Corbani... over de krijtkunstfestival op het Badhuisplein praten. 10 uur 48 komt Ronald Heuskens met het programma van Pride at the, the Beats. Uh, dan het volgende uur, om 11:06 uur 6, komt de politiek. Een gesprek met wethouder Peter Kramer. 10 uur 23 komt Renzo Buis En die liep de uh, Nijmeester van Vierdaagse. Voor een goed doel van Nieuw Unicum. Dus die is nu nog druk aan het lopen. Oh, oké. Okay. 10 uur 38 komt, uh, wat komt er allemaal kijken bij de opbouw van het circuit uh, voor de Grand Prix. 11 uur 48 komt Ernst Blokmeijer van de Zandvoortse reddingsbrigade over de avonturen op de warme dinsdag praten. En uh, het wordt gepresenteerd door uh, Ben Zonneveld, en echter Loopman. Dus dat is er met uh, Goedemorgen Zandvoort. En hebben we nog Marcel. Marcel. Heb je die al uh, klaarstaan? Of, uh? Nee, die ben ik nog niet klaarstaan. Oh, okay. uh, <coughs> nou, we spelen dus net uh, Simple Minds. Someone somewhere in summertime. En nu Love Spoonful somewhere in the city.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 Het thema voor de Play It Loud uitzending van 25 juli zal de laatste van het zomerse thema in de maand juli zijn en gaan we drinkend afsluiten. Zomers drinken we met z'n allen meer bier, wijn en cocktails om ons een beetje af te koelen van de warme temperaturen, maar ook voor de gezelligheid. Ik zal met Play It Loud dus twee uur lang de lekkerste hardrock en metal nummers gaan draaien. Die gaan over alcohol en het vele drinken daarvan. Als voorproefje op een extra feestelijke uitzending de week erna, want dan is het mijn verjaardag. En zal het thema feest zijn, geheel in stijl. Komende maandag drinken we ons vast met z'n allen in om in de stemming te komen. Maandag 25 juli, zet vast in je agenda een nieuwe Play It Loud bij ZFM Zandvoort om 11 uur tot 1 uur in de nacht luisteren the jingle too a song that i had only sang to just a few she saw my silver spurs and said let's pass some time een beetje het einde van uh, Lana Del Rey. Ik speelde eerst uh, 'Summertime' van Janice uh, Janis Joplin, waar we zo nog meer over gaan horen. En 'Summertime' is een uh, kinderliedje van een babytje eigenlijk. Ja. Van Porky, van Porky. Van Porky and Best. Porky and Ja. De Opera. Ja. Heel mooi nummers. Er zitten toch wel paar hele mooie nummers in Porky and Best. Ja. En daarna was dus Lana Del Rey 'Summer Wine'. Ja. En jij ging wat over cabaret? Ja, we gaan naar cabaret. En ik ben de laatste tijd ben ik wat minder bekende cabaretiers aan het draaien. Zoals Jim Speelmans. En ik heb, vandaag heb ik Fabian Franciscus meegenomen. Het is dus een klein stukje cabaret. En dat heet uh, angst om uh, later kutkinderen te krijgen. Of een kutkind te krijgen. Fabian Franciscus is een Nederlandse cabareté. Hij is gedignot gedignotaliseerd met meervoudige, complexe ontwikkelingsstoornissen. Oh jee. En verwerkt dat ook in zijn, in zijn voorstelling. En dat doet hij echt hartstikke leuk. Hij is ook ambassadeur voor de Vereniging voor Autisme. Hij is autistisch. En, en MCDD blijkbaar. Ja. Zo... Oké, okay. ja. komt hij aan. En ja, het gaat nu wel goed. Het gaat zelfs zo goed dat we kindjes beginnen leuk te vinden... Ja, vroeger vond ik echt, vond ik kindjes eng. Weet je wel, als ik zo'n kindje op straat lopen, dacht ik, ga weg, je stinkt. <lacht> en nou zie ik zo'n heel lief kindje over straat lopen, denk ik, ja, ik wil die. <lacht> doet hij doet mij er maar twee, ik laat vaak dingen vallen. Dus, ah, <lacht> e Eentje voor de reserveonderdelen weer. <lacht> Maar ik ben gewoon heel bang dat mijn kind kutkind wordt. Ik ben gewoon, ja. Dus ja, dat is weer een angst. Ik heb rare angst. Hè. Ik ben gewoon, dat is mijn angst. Ik ben gewoon... Het lijkt me zo erg, jongen. Dat je kind op een gegeven moment vijf is. Dat hij echt wel iets moet kunnen, gewoon. En dat hij zo om half zes ochtends in zijn slaapkamer komt uit. gewoon. En dat je ook wakker moet zijn. Dat hij hem zo in zijn gezichtje aankijkt. En dat je denkt... Oh. Ja... Jij bent echt zonde van het eten, gewoon. Ja. Dat lijkt me echt erg, gewoon, ja. Het lijkt me zo erg dat... Op een gegeven moment dat je een kind hebt... En dat je, je doet je best, je doet je best, je doet je best, je doet je best... Bam, kutkind. Ja. Het kan. Zijn er toevallig uh, vanavond mensen met een... Uh... Ivar? Nee, uh, nee. Daar kan het ook al liggen, hè? Nee, nee. Maar, zo, ik, maar ik heb echt iets verzonnen. Ik, ik, ik ga, en ik, ik dit is een tip, dus, deze tip is de allerbeste tip die je dit hele theaterseizoen gaat horen. Ik ga mijn eigen kind, maar echt mijn eigen kind, hè? Maar, maar, maar echt mijn eigen kind, alleen als het nodig is. Uit voorzorg ga ik mijn eigen kind uit voorzorg, ga ik echt mijn eigen kind, uh, ga ik vertellen dat hij is uh, geadopteerd. <lacht> dat lijkt me wel lachen. Er ook zijn adoptiecertificaatje boven zijn bedje, zo. <lacht> Met de aankoopdatum, zo. En een foto van een of ander bamboedorp uit Botswana. <lacht> maar ik zeg niks. Nou, ja, hij ziet het wel. Hij ziet het, maar ik zeg niks. Totdat het nodig is. Ja, want ik was laatst in de supermarkt. Er was zo'n heel hup kindje die heette ja, storm of vlinder of trekhaak, weet ik veel. Nee, heel hip kindje wel. heel, heel, heel uh, hip kindje. En die, uh, trok ze, die pakte zo'n potje boontjes zo. En die liet zo in de ziemerk zo. Pats. <laughs> Pats. uit zijn handen vallen. Expres gewoon. <laughs> en toen ging zijn vader iets van zeggen van. Dat mag niet, daar trekhaak. Dat mag niet. En toen sloeg trekhaak zijn vader. Hier. Ja, hier in het. Ge nou, als dat mijn kind is, ja. dan ga ik het zeggen. Maar ik zeg, uh, Trekkak, kom eens bij papa. Trek, Trekkak, papa is heel erg teleurgesteld in jou, hè? Pap, maar papa heeft goed nieuws. Want ik ben je papa helemaal niet, hè? Nee, je bent gekocht. En, en papa heeft het bonnetje nog, hè? Garantie. Er toch weer een paar mensen die dit mee naar huis nemen dat eh uh... Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Summer's gone When summer's gone, where will we be? Summer's almost gone. almost gone. Ja, dat waren dus de Doors. Summer's almost gone. En nu wil ik nog een uitvoering van Summertime Drive van Porky uh, Bess. Uh, van een van mijn favoriete Nederlandse bands. Met een topgitarist als Jan Akkerman en uh, zanger Cas Lux. Breaks. En uh, hoeveel, hoeveel, of, uh, hoeveel uh, keer is die gecoverd? Gecoverd. Uh, summertime. Ja. 91.432. 91.432 keer. Het is niet ontelbaar. Nee, het is niet ontelbaar, maar het is wel veel. Het is heel veel. Het is het meest gecoverde nummer? Nou, dat weet ik niet. Oké. Okay. Natuurlijk kun je een top 10 uit doen. Wat zijn de meeste koffers dan ik, ik ga straks een top 10 uh, <laughs> dat ga ik ik opzoeken. Niet. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe u het heeft, maar ik heb iets. Uh, een, ik heb een dingetje met uh, insecten. Ik, ik hou daar niet zo van. Ik ben niet zo op de insecten. En zeker wespen en, en, en, en spinnen, Dat uh, vraag ik altijd hulptroepen bij. Ja, dan moet, ik op, dan moet ik opdraven. Hey, ja. Die hel! help! <laughs> ja. En wat doe ik dan? Dan neem ik een omgekeerd glas en een heel dun papiertje. En dat glas doe ik over hem heen. Dan schuif ik het papiertje heel voorzichtig onderdoor. Ja. Dan neem ik het glas en papiertje mee naar buiten. En dan laat ik hem weer vrij. Ja. ja. Als ik alleen ben, ga ik schoenen gooien naar zo'n spin. Oh, niet De aan hoop mij? Dat oh, raakten. nee, nee, nee. <laughs> nee. Ik durf het zelfs niet dood te trappen. En, uh, maar. Voor het eerst, dit is een beetje een griezelverhaal voor mensen... die net zoals ik niets ook met uh, wespen hebben. Voor het eerst is de grootste webs van... We, uh, webs? Je lijkt jeps er wel. Ik zei vroeger altijd webs. Maar wesp van Europa, de reuzenknol, de, de reuzendolkwesp... Uh, waargenomen in België. De reuzendolk. Heeft hij zo'n grote piemel? Hij is bijna 5 centimeter groot. Dat is groot. Zo. Dat wil je niet tegenkomen. En heeft een dolk? Ja. Of een zei, zwaard? De, een dolk, hè. Een, dolk. Maar, een ah, reuzendolk. Okay. Ah, oké. Okay. Het gebeurde... Uh, hij is waargenomen in België. Het gebeurde op twee plaatsen, een meldnatuurpunt. De vereniging dacht dat het nog om een enkel exemplaar uh, zullen opduiken. De reuzendolkwesp is een Zuid-Europese soort... met meest noordelijke vondsten in Tsjechië. De Wesp is makkelijk te herkennen aan zijn grootte van ongeveer 4 en 5 centimeter. Zijn volledige zwarte lijf met vier gele vlekken en een gele kop. Het insect is ongevaarlijk voor mensen, ja ja. Het eerste waarneming wordt gemeld op 26 juni. Uh, toen in Bel uh, Belgem een dood exemplaar gevonden werd op een terras van iemand die recentelijk niet in Zuid-Europa was geweest. Het is altijd mogelijk, uh, moeilijk om zeker van te zijn... dat hij niet is meegekomen vanuit Frankrijk of een ander land... rond de Middellandse Zee. Via uh, bijvoorbeeld reizen of geïmporteerde goederen. Een dag later vond een keverexpert, Arno Thomas... een tweede exemplaar in het centrum van Sint-Nicolaas. De wesp zat op een bloem van een artisjok in zijn tuin... en vloog onmiddellijk op. Toen de wesp, uh, de, toen de wesp terugkwam kon hij haar fotograferen? Het bleek een vrouwelijk exemplaar van ongeveer 42 mm te gaan. Eeuw! die is eng. Die, en die is, is groot. Groot en eng. Dus. Ga jij daar ook een glaasje uh, overheen zetten? Uh, ja, of misschien moeten we dan met een emmer gaan werken. Oh ja. ja, ja <laughs> maar wat een papiertje met ja. je. Ik zorg dat die klaar staat. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dan gaan we weer eens een plaatje draaien. Belinda Carlyle, Summer Rain. En daarna Get's Indian Summer. done